De, met het NOS de PC Hoofdprijs 2012 gaat naar Oosterhof. Volgens de jury is Oosterhofs poëzie in hoge mate vernieuwend en heeft de auteur een bijzonder talent voor het beschrijven van moeilijk benoembare sensaties. Oosterhof won eerder onder meer de Sees Buddingprijs, de Jan Kampertprijs en de VSB Poëzieprijs. Zijn jongste dichtbundel, Leeg de Lacht, verscheen dit jaar. De PC Hoofdprijs is een van de belangrijkste literaire overe-prijzen in Nederland. Er wordt afwisselend toegekend voor proza, poëzie en essays. Oosterhof, die 58 is, krijgt de prijs en 60.000 euro op 40, 24 mei. Het vertrouwen van de consument is in december verder verslechterd. Nooit eerder waren de consumenten zo somber, schrijft het CBS. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde met 5 punten en staat nu op min 37. Consumenten zijn vooral pessimistisch over hun financiële situatie in het komende jaar. Op dat onderdeel, punt verslecht, op dat onderdeel verslechterde de gaatmeter met 11 punten naar min 23. Mensen die de jaarwisseling verstoren moeten op nieuwjaarsdag straten schoonmaken en het liefst in hun eigen buurt. Met die maatregel wil het Openbaar Ministerie duidelijk maken dat vervelend gedrag tijdens de jaarwisseling niet wordt getolereerd. Maatregel geldt volgens de hoogste baas van het OM, Bolhaar, in de vier grote steden en in Breda. In alle arrondissementen worden in januari snelrechtszittingen gehouden voor het berechten van vuurwerkhooligans. Voor de postsortiercentra is het vandaag de drukste dag van het jaar. Op de meeste plaatsen worden twee keer zoveel kaarten en brieven verwerkt als op een gewone dag. Toch wordt er minder post verstuurd dan een jaar geleden. Vorig jaar waren het 180 miljoen poststukken. Dit jaar blijft het aantal waarschijnlijk steken op zo'n 160 miljoen. De wintersomstandigheden in delen van het land lijken geen problemen op te leveren voor het bezorgen van de kerstpost.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yeah. ZFM. Dit is kerst met CFM. Met men nu, nu. Beleef het,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 Bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zoals u van ons gewend bent, of van mij gewend bent... Iedere dinsdag tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En daarbij zeg ik normaal gesproken. Want ja, we zitten een week verwijderd. Hoe de kerst nog minder dan een week. En volgende week als ik hier weer ben... Dan is de kerst voorbij. Dus ik had iets van, nou weet u, we gaan gewoon allemaal muziek uitzoeken. Nederlandstalige muziek van de kerst. En die gaan we voor u draaien. En ik heb er een heleboel gevonden. Onder andere André van Duin met Jingle Bell Medley, Wilke Alberti, Rob de Nijs. Maar nu eerst André Hazes met een eenzame kerst. U hoort hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort. En een uur lang de mooiste Nederlandstalige kerst nu op de radio.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 De haard met de gruwijn Droom dan met u mee, van paard en sneeuw, zorg voor zin in de liefde van de hand. In de voorkant maken we een sneeuwbal met in zijn handen blauw en verand. We werken niet zolang het met Ik heb het al vernomen, dat de kerstman is gekomen, in een echte harensleef. Ga je mee, ga je mee, ga je mee? Want precies zoals in je dromen, zet de kaarsjes in de bomen, voor iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee? Het is een feest voor iedereen, en je arm oprecht is gelijk. Het is een feest voor ons allemaal. Ja, steeds Is er eindelijk van gekomen? Ook al lijkt het op bedromen, ja, iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Oh, de Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee, wij gaan met z'n twee, gezellig in een, rood, een rare sleet. Ik galop, ik galop, ik galop, wij twee, alleen in een sleep. De mensen die ons zo zien gaan, blijven allemaal even staan, voor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, tingeling klinkt. Het is precies zo'n fijne witte kerst, waar maar altijd van zin. Met je handen, witte bolle wanten, voel je geen koud. Zo met z'n tweetjes, samen in een sleutje, gezellig met jou. I'm uh not -huh. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met iedere dinsdag oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. Maar vandaag een aangepast jasje. Aangezien het bijna kerst is. Een uur lang alleen maar Nederlandstalige kerstmuziek. U hoorde Willeke Alberti met Ik verlang naar kerstmis. En daarvoor André van Duijm met Jingle Bells, Medley. En daarvoor Rob de Nijs met Winter Wonderland. En daarvoor die mooie plaat van André Hazes met Eenzame Kerst. Zandvoort uit Zandvoort. Door met nog meer mooie kerstmuziek. Onderweg de zangeres zonder naam, Danny de Munk, maar eerst Mieke. Want ik speel dit lied voor hem. We Nog ont I'm do it as you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 Dan bij ons in de Jordaan Ik zie me nog met moeder lopen Op het allerlaatste moment Om een kerstboom te gaan kopen Want dat scheelde weer een cent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 Ik steeds in mijn gedachten, nog mijn allererste keizboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeet. Ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons in de Zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons. u hoort de muziek van René de Haan met kerstfeest in de Jordaan. Daarvoor de zangeres zonder naam met het is kerstmis. En daarvoor Denny de Munk met kerstmis, met kerstmis hoor je blij te zijn. En daarvoor Mieke met ik speel dit lied voor hem. IFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Als u nou de helft van het programma al gemist heeft, dat u denkt van ik schakel net in. Niet getreurd, aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Dus kunt u het nogmaals luisteren. Het is bijna kerst. Aanstaande zondag is het eerste kerstdag. En maandag tweede kerstdag. En derde kerstdag. Dat bestaat helaas niet. Nou ja helaas. Sommige mensen zeggen gelukkig. Maar in ieder geval volgende week dinsdag is het geen kerst meer. Dus ja vandaar dat ik uh, deze week al de programmering vol heb gegooid. Met allemaal kerstplaatjes. En wel te verstaan Nederlandstalige kerstplaatjes. André Hazes komt nogmaals voorbij met, met kerst ben ik alleen. Maar eerst Joep. Joep van het Hek en een toepaske kerstplaat die eigenlijk elk jaar weer voorbij komt. Het mooie nummer, of misschien ook wel het trieste nummer, Flappy. Nu hier op CFM Zandvoort.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 niet vind ik door en door gemeen Met kerst ben ik alleen De telefoon ruist stil Terwijl ik elk moment verwaar Dat jij me toch nog belt En met een vraag waaraan ik dacht Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou Oh <laughs> En zeker niet van stijl. Met Kerst ben ik alleen.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 Ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Wat heb jij gedaan? De laatste twaalf maanden, hoe is het gegaan? Ja, dit is nu. Voor ieder gelijk Voor sterke Kind met de kinderen, sluit ze allen in je hart. Een heel gelukkig kerstfeest, een fantastisch nieuwjaar. De See ...voor het Ronald McDonald Fonds... Met Gelukkig Kerstfeest. Daarvoor André Hazes met Kerst Ben Ik Alleen. En daarvoor Joep van het Hek met Flappy. JFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort Normaal gesproken muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 Maar vandaag een beetje een aangepaste uitzending in verband met kerst Aankomend weekend En ik heb nog een paar mooie kerstplaten voor u uitgezocht De kerststerren, de kerststerren zingen Zo'n beetje sparkgeblek Met Happy New Year Onderweg Robert Hallewijn met een prachtig witte kerst Nou waarschijnlijk krijgen wij dat niet Maar eerst hier Marianne Weber Samen met Danny Christian. Met een tochtje op de slee. Hoor je de bellen Ringeling, ring ringling, ring, wauw? Kom mee, het is prachtig weer voor een slee toch samen met jou. Want buiten valt de sneeuw en een kind dat schreeuwt: hé, hey, kijk nou! Kom mee, het is prachtig weer voor een slee toch samen met jou. Giriap, Giriap, Giriap, ga je mee, ja, blij met z'n tweeën, uitrijden in een arresleer. Giriap, Giriap, Giriap, briljant, met jouw hand in hand, rijden we samen door het winterwonderland. Die rode blons op je wans, dat leuk is, schat, om je maar, met als de vogels in de kou, lekker dicht op elkaar, Prachtig plaat. Ja, het is prachtig weer voor een slee samen met jou. Het is een sprookje, wij twee samen op een oude sleef. En de deze dag is heel bijzonder, maak je niet gewoon mee. Ik zal van bruidschap kunnen zingen, maar dan hou ik nooit meer op. Kijk er geen staan. Dat je mee wilt gaan Met tweetjes. dit beleven is toch veel meer aan Deze dag vergeet ik echt nooit meer Mijn hele leven lang Kom dichterbij hou jij de paarden in bedwang Kom dichterbij Weer voor een sleeptopje samen met jou. Kom buiten valt de sneeuw en een kind dat schreeuwt: hé, hey, kijk nou! Kom met het is prachtig weer voor een sleeptopje samen met jou. Giri, giri, geria, ga je mee? jouw hand in hand rijden we samen door het winterwonderland die rode bloes op je is het leuk is schat van maar. met als de vogels in de kou lekker dicht op elkaar de zon die schijnt wat mooi zie de lucht die is prachtig blauw ja het is prachtig wie voor een sleep samen met jou samen, samen met, met jou, jou. Samen met io, samen met. Io. Kijk aan het sneeuw. Het is weer tijd. Een klok die luikt, gezelligheid. Als in dromen, een prachtige witte kerst. Toch gekomen, die prachtige witte kerst. De sneeuw op staat, het is stil op straat. Alleen een kind, dat sleeën gaat. Als in dromen, een prachtige witte kerst. think to de witte kerst en daarvoor Marianne Weber. samen met Danny Christian. Met een tochtje op de slee. CFM Zandvoort. En alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer terug. Hier op CFM Zandvoort. Tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Oftewel mooie oud-Hollandse muziek. Dit programma herhalen we aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 nog eventjes hier op CFM Zandvoort. Wat mij betreft ik wens u nog een... E Pijn, kerstfeest. Want we spreken elkaar plus weer, derde kerstdag als het überhaupt zou bestaan. Ik wens je nog een hele fijne week. Doe het rustig, doe het veilig en voorzichtig. En misschien volgende week dinsdag spreken we elkaar weer hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met de kerststerren. Ze zingen met z'n allen Happy New Year. En ik zeg tot volgende week. Tot ziens. Een glas champagne. Het is bijna 12 uur. Weer een jaar is voorbij. Wat wordt volgend die voor mij? Klokje tikt, het is nog maar even, laten wij maar vast gaan staan. Denk nog heel even vlug, aan het oude jaar terug. Kijk elkaar maar even aan. één minuut duurt zo lang. Ik heb naar dit moment verlangd. Zat het wat tegen? Nee, kijk maar niet meer terug. Het is geweldig.